Hé, hey, Tom. Hallo, David. Wimpie Karel is al terug? Nee, nog niet. Wat? Oh, misschien heeft hij een lekker band gekregen. Dat geloof ik niet. Dan zou hij wel gebeld hebben. David, ik mag me ongerust. Ja, <laughs> ongerust wel. Nee, jongen, dat is niet nodig. Wimpy kan echt wel voor zichzelf zorgen, hoor. Hij heeft vast een lekker band gehad. Maar het is nu bijna zes uur. Anders gaat hij altijd om een uur of twaalf en goed wat eten. En dan belt hij om te zeggen dat alles goed gegaan is. Als ik rijd, doe ik hetzelfde. En deze keer heeft hij niet gebeld? Nee. En je kan mij niet wijsmaken dat hij de hele dag niet in de buurt van de telefoon is geweest. Dat is een lekker band. Ben je de hele dag in de garage geweest? De hele dag. En Wimpy heeft niet gebeld. Ja. Bewelt me niks. Wat moeten we doen? Opbellen en vragen of hij op tijd vertrokken is. Hoe laat vertrekken jullie meestal? Nou, als zij als gecontroleerd hebben... Een uurtje of acht, soms iets vroeger. Wacht, misschien heeft hij zich verslapen. Wimpie, verslapen? <laughs> die slaapt nooit als hij zo'n karwei moet kwijt. Nee, je hebt gelijk. Kunnen wij hem niet bellen? Alleen Rijmers kan het. Ik zal het hem vragen. Nou, dan moet jij je geen zorgen gaan maken, joh. Wim komt echt wel op zijn pootjes terecht. Moet ik hier de hele avond op mijn biertje wachten? Komt erachter. Je vader zit natuurlijk weer te toepen. En dat wil ik zien. Alsjeblieft. <laughs> dat is helemaal. Nee, dat is voor mij rekening. Voor mijn part. Dat is een grote pilsglaas. Weet Ik heb het wel niet, meneer Later. Komt er Wacht Mag ik even? Nee, hey, ik vroeg me af van jou. Uiting. Tom maakt je even. Nog niet terug? En hij heeft ook niet gebeld. Moe. Dat bevalt me helemaal niet. Kun je hem niet bellen? Ja, kom mee naar achter. Mark, hou die pil van vast. Ik ben zo terug. Goed, George? Hallo, zus? Geef me dat uh, nummer in Amsterdam. dames. Komt in orde, meneer Reemers? Het heeft waarschijnlijk niks om het leven, David. Ik hoop dat je gelijk hebt, maar Tom dan anders niet zo gauw aan dan Nee, daar heb je gelijk in. Op uw gezondheid, meneer Laters. Proost. Proost. Zou u het onbescheiden vinden als ik Mark en John zei. natuurlijk niet. Dank u. Al met al zijn jullie wel heel gauw leden van deze kleine gemeenschap geworden. Hoewel, in Johns geval, ging dat gepaard met enige pressie. Chantage, zoals hij het zelf noemde. Herinner me niet aan, meneer Pastoor. Ik was een beetje pompeus ah, En ik wat dictatoriaal. Het is een slechte gewoonte. Maar ik weet zeker dat jullie het niet met me eens zijn om de zaak in eigen hart te houden. U heeft nog En ik ben jullie dankbaar dat je wat tent hebt gemaakt op deze gang van zaken. Zoiets kon natuurlijk niet doorgaan. Er waren zowel morele als praktische gevaren aan verbonden. Praktische? Jazeker. George en de vrienden dachten dat we een waterdichte organisatie hadden opgebouwd, maar het had even goed ontdekt kunnen worden door iemand die volstrekt niet had willen meewerken. Of iemand die minder kwetsbaar was voor pressie. Met je eigen woorden, herinner me alsjeblieft niet <lacht> aan. Hoe laat is hij vertrokken, meneer Baanders? Tegen zevenen. We hadden onze zaken afgehandeld en hij is onmiddellijk vertrokken. En uh, hij was in orde? Volkomen. Waarom zou hij niet? Hmm, nergens om, meneer Baanders. Zei hij waar hij heen ging? Nee, ik stel nooit overbodige vragen. Oh, nou, dat was het. Dat wat ik nog wel zeggen. Hij gaat nog wel vriendschappelijk om met een van onze gastvrouwen. Hij ging tegelijk met hem weg. Oh, weet zij misschien niet? Goed, bedankt, meneer Baanders. Hij zal zo wel komen. Dat denk ik ook. Tot ziens, meneer Rijmer. Ben je klaar, meneer Rijmers? Ja. Heb ik het goed gehoord, meneer? Is het wind u zoek? Nee, dat heb je niet goed gehoord. Hoe vaak moet ik Janno nog zeggen dat je niet mag meeluisteren? Weet je niet dat dat verboden is? Jawel, maar het is zo vervelend. En u weet u dus weet zeker dat er niets meer aan de hand is, hè? Nee, nee, nee, kind. hij We zal zo wel terugkomen. Dat voor dat. Nee, dat is wel. Nieuwsgierig haagje. Was net een meisje uit? Nee, nee, nee, nee, nee Dat niet. Maar uh, hij schijnt een van de meisjes van de groep van wanders te kennen. Oh, die is gewoon blijven hangen. Nee, dat heb ik wel van Deze jongen in kant, Zou jij ook niet af en toe eens een slipper te maken? Huh? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Dat komt. Hallo, Jan. Maak later zijn John Evers ken je nog niet, hè? Dit is Tom Sijns. Hallo. Hallo. Goed. Oh, nee, nee. Eerste rondje is voor rekening van vader en Tom heeft nog niks gehad. Wat moet je Even goed bedankt. Ja, de volgende is voor mij. Daar ja, ook, ik ja. Goedenavond, Tom. Goedenavond, George. Goedenavond. George. Goeie. Ik ben bang van dat, meneer pastoor. Wimpy. Ja, Wimpy. Heeft u een ongeluk gehad? Is hij gewond? Ah, het is veel erger. Ja, spijt me erg dom. De Amsterdamse politie heeft me net gebeld. Wimpy is dood. Dood? Nee! Ja. Stilte, stilte, stilte. Alsjeblieft. Plak je ik moet zitten. Sjoch, had een borrel voor hem. Huh? Uh, ja. Uh, ja, natuurlijk. En? Ja, hij werd overwege in Amsterdam. Dat is hij was al toen zijn hem vonden. Niemand heeft gezien wat er is gebeurd. Niemand heeft zich tot nu toe gemeld. De politie in Amsterdam heeft zijn adres van zijn rijbewijs overgenomen. Bedoel je dat ze hem zomaar voor dood hebben laten liggen? Zonder te stoppen? Ja. Nou, oh, verdomme, als ik die schoft in mijn vingers krijg dan. verschrikkelijk. Ja, maar. Hij heeft niks gemerkt. Hè. Hij moet meteen al dood zijn geweest. Dat weet je. Waar is hij nu? Ze hebben hem naar het Gasthuis gebracht. Ja, ze zeiden nog iets. Dat, Karel. Nou ja, ik, ik weet niet of ik u dat kan vertellen, meneer Pastoor. Dat is geen officiële melding. Maar begrijpen doe ik het niet, hè? Uh. Wil je het niet nog onder vier ogen vertellen, hè? Nee, nee, nee, nee meneer pastoor. We zijn dus altijd allemaal vrienden van Wimpy. Het wordt toch gauw uh, genoeg algemeen bekend. Die Amsterdammer zei me dat Wimpy stom dronken was. Ja, gaaf gelaaien ben je daar helemaal zeker van? Dat zei de Amsterdamse politie, meneer, zo zeker als ik hier sta. Stilte, stilte mensen alsjeblieft, stilte. David, Breng je Tom naar huis? Dat lijkt me ook beter. Kom mee, Tom. George, ik kan met je even spreken. Zeker, heer Ah, met Tom, ze waren van kind aan met elkaar bevriend. Het is afschuwelijk. Iedereen mocht hem, hè? Wimpy, ja, een van de aardigste jongens uit het dorp. Oh, Mark. had hij familie? Nou, dat is een jaar of twee geleden overleden. Nou, voor hem is goed. Ja? Doorrijden terwijl je weet dat je iemand geraakt hebt. De lafaards. Lafaards? Denk je dat dat alles is? Wat bedoel je? Dat kan niet zomaar een ongeluk geweest zijn. Waarom denk je dat iedereen zo kwaad is? Waar denk jij dat vader en meneer Pastoor over praten? Iemand heeft Wimpy vermoord. Vermoord? Ik begrijp het niet. Als hij toch dronken was en onverwacht een straat overste. Dronken? Wimpy? Dronken? Iedereen weet dat Wimpy geen onthouden was. Hij heeft van zijn leven nog nooit één borrel gedronken. We hebben nu allemaal ruimschoots de tijd gehad om onze gevoelens te worden en te bedenken wat ons te doen staat. Ja, zo is het. Arthur is naar Amsterdam gegaan om het lichaam te identificeren. Hij heeft me opgebeld dat het zonder enige twijfel Wimpy is. Dus we hoeven niet te hopen dat alles een vergissing is. Heeft hij verteld dat Wimpy onmogelijk dronken geweest kan zijn? Dat hij geheel onthouden was. Nee, George, dat heeft hij niet gedaan. Op aandringen van mij heeft hij niets gevraagd door de omstandigheden waarin het lichaam gevonden is, nog iets verteld over de geboortes van Wim. Ja, meneer pastoor, we kunnen dit toch niet zomaar laten gaan. Wie was een goede jongen? Oh. Dronken je graf. Dat weten we, Karel. Ja, en ik, ik bedoel, ik ben geen geheel onthouden, meneer pastoor. Niemand van ons trouwens, maar we zouden het toch niet leuk vinden als over ons verteld werd dat die ene voor ons de neus uitkwam. En dan kunnen we het zomaar niet toelaten dat er zoiets over Wimpy vertelt. Hoor. Leugenaars zijn het. Allemaal. Tom heeft gelijk, meneer professor. Ik weet echt hoe jullie je voelen. Want ik voel me precies zo. En ik bestaat ook niet dat Wimpy plotseling wel aan de drank zit. Hij werd al misselijk als hij droog. Hij zei dat hij er is allergisch. En daarom moeten we nu eerst precies bedenken wat we moeten doen. Ik begrijp u niet, meneer professor. Ik wel. Jij hebt ook nagedacht. Niet waar, Tom? Mm -hmm. Mark en ik hebben er de hele nacht over zitten praten. En misschien wil jij iets vertellen hoe jullie erover denken. Eigenlijk heeft Jan ons aan het denken gezet. Zij zei dat Winti vermoord was. En dat betekent dat degene die het gedaan heeft... hem op de een of andere manier maar drank heeft volgegoten... Mm -hmm. om het op een ongeluk te laten lijken. Een andere oplossing zie ik niet. Dat dat ik ben bang dat ook ik tot die conclusie gekomen ben. En daar doen we helemaal niks. Al. Geen denken aan. Maar we moeten wel heel goed bedenken hoe het aanpakken. Tom, heb jij er enig idee van waarom zij Wimpy zouden willen doden? Gelooft u dan dat zij het gedaan hebben? Het is een mogelijkheid. Daarom zoek ik naar een motief. Ja, Wimpy zei dat ze iets van plan waren. plan waren? Ja, meer zei hij niet. Alleen dat het iets smeers was. En dat is een ogen open Wat is dat? Een... Dat betekent... Dat ze hem betrapt hebben. Op wat dan ook. Hij moet niet te weten gekomen zijn. En zij wisten dat hij het wist. En de enige manier om hem het zwijgen op te leggen... was moord. De schofte. De smerige grof. Mijn god, ik zal te krijgen. En het hele dag doet mijn kan blijven. Doen. Het is een ruwe jongens, beroep misdadigers. Je hebt geen kans. Wie beweert dat? Maar dit zijn volkomen medogeloze kerels. Als ze vechten vechten, vecht is om te winnen. Wij kunnen ook wel smerig vechten als het moet. Je hebt echt meer nodig dan spieren en moed. Heren, heren. Laten we vooral kalm blijven. Ik begrijp de gevoelens van George. Maar laten we de situatie kalm bekijken. Kalm. Goed, meneer Vosteur, ik luister. De situatie in zijn geheel is dus als volgt. Gedurende een aantal jaren is dit dorp betrokken geweest in een uitgebreide smokkelaffaire. Juist, dat is waar. Jij en je vrienden, George, hebben een onschuldige traditie gebruikt als dekmantel om hele laringen Zwitserse horloges aan land te brengen. Over de positieve en negatieve kanten van deze zaak ik heb ik een uitgebreid zodat ik daar niet meer over zal uitweiden. Vooralsnog wil ik alleen stellen dat het dorp smokkelarij niet beschouwt als iets verwerpelijks omdat het u eenmaal een onderdeel is van de even lange strijd tegen de douane. Ja, dat weten we allemaal, meneer Postel. Wij we weten ook, ik overigens pas een paar dagen, dat de handelaar aan wie de gesmokkelde horloges doorgegeven worden een zekere baanders is. Eigenaar van een nachtclub aan het Rembrandtsplein in Amsterdam. Die nachtclub gebruikt hij waarschijnlijk om zijn misdadige activiteiten te maskeren. Tot dusver is alles goed gegaan. Maar nu zijn bepoelten geconfronteerd met het feit dat er waarschijnlijk iets veel ergers aan de hand is dan het smokkelen van horloges. Hmm. Wij hebben reden te over om aan te nemen dat Wim Piccaros, een van de twee chauffeurs die de wagen naar Amsterdam brachten, gedood is. En niet plotseling in een kroeg werkt, maar met vooropgezette bedoeling, omdat hij meer wist dan zij wilden dat hij wist. Zo zit het inderdaad in elkaar. Dus. John heeft het al gezegd. Wij hebben met beroepsmisdadigers te maken. Als we hen met één aanvallen, verliezen we En dat heeft dan niets te maken met moedzorg. Waarschijnlijk zullen er nog meer doden vallen. Ja, en de andere mogelijkheid is ook niet erg aantrekkelijk. Als wij de Amsterdamse politie op de hoogte brengen het hele verhaal vertellen... Ja. dan zou het halte dorp wel eens in de gevangenis kunnen komen. Ja. En hoe dwaas jullie ook gedragen hebt... ik ben niet bereid die oplossing te accepteren. Die verdomde moordenaar zou we tenminste aangaan. George, George, denk je dat nou echt? Vergeleken met hen zijn jullie onschuldige lammeren. Geloof me, nog bakke Een nieuwbakke politieagent die net een week van de politieschool af is... zou jullie binnen een dag te pakken hebben. Ja, weet je het maar. Ze zijn van een heel ander kaliber. Het is hun vak om hun sporen uit te wissen. Natuurlijk, misschien verdwijnen er een paar achter de tralies. Maar wie zegt ons dat het de werkelijke schuldigen zijn? Het klinkt allemaal nogal hopeloos. Dat hoeft nu ook weer niet. Zoals ik het zie, kunnen we hen alleen de baas blijven als wij slimmer zijn. Hè? Huh? Zij, en dat zijn dus Baanders en zijn makkers, vertegenwoordigen een veel groter kaart dan wij ooit hadden kunnen vermoeden, laat staan er verantwoordelijk voor kunnen zijn. En we hebben zelfs vastgesteld dat zij voor moord ook niet uit de weg gaan ja, en even nee. dat... nee, voorzichtig zijn, meneer Pastoor. We zijn er vrijwel zeker van, maar bewezen hebben we het nog niet. Dat komt toch, John, heus, dat komt wel. Maar in de tussentijd moeten wij ervoor waken dat Baanders en zijn bende achterdocht zouden krijgen. Wij moeten tijd hebben om de zaak te organiseren. Zij mogen nooit vermoeden dat wij hen van de moord op Dimpiet verdenken. Nog dat wij denken dat die moord bedoeld was op iets wat het ook zij mag verborgen houden. En dus moeten wij de schijn wekken dat Zeekkerkerken nog steeds smokkelt. En aangezien het erom gaat een aantal misdadigers in de val te lokken, kan Karel de Grutter met een gerust geweten meewerken. Het is misschien zelfs noodzakelijk dat we nog een lading binnenbrengen. Ja. Ik hoop niet dat jij dat als een schending van mijn gegeven woord beschouwt, John. Nee, <laughs> de waarde, de situatie een... drastisch veranderen. Ik ben helemaal akkoord. Ik ook. Ik wist dat we op jullie konden rekenen. En nu moeten we afwachten. Totdat we hem te pakken kunnen nemen. Goed, meneer Patoen. Er is P nog één zaak die ik met jullie moet bespreken. Mooi, oh, hè? Ja? Ja. George, je moet niet beledigd zijn om wat ik nu ga zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat toen het nog een bona fide-smokkelzaak betrof. jij de aangewezen leider was. Je beschikt zowel over de kwaliteit als over de fantasie. Maar nu doel en middelen enigszins veranderd zijn... en het verslaan van onze vijanden een zaak van het hele dorp geworden is... en geen privéorganisatie, hoewel die twee facetten eigenlijk samenvallen... Nou ja, in, nou ja, kijk, in het kort komt het hierop neer dat er een nieuwe aanvoerder moet komen. Oh. En uh, aan wie denkt u, meneer pastoor? Ik stel voor om gedurende de tijd dat de zwokkelorganisatie in Zeekerken nog functioneert... Zelf te leiden. Dank voor uw komst, dat was alles. Maar uh, John, waarom kan ik niet gaan? Omdat jij er veel te beschaafd uitziet. Oh, nou, je uh, wordt hartelijk bedankt. Zaan, <laughs> haal uh, die grijns van je gezicht. <laughs> nee, niet kwalijk, Zaan. Ik zal proberen niet te lachen. <laughs> Luister nou. <maar>, al. <laughs> George, Pom... De pastoor en ik gaan. George moet Baanders overtuigen van het feit dat de pastoor vanaf het begin de baas van het spul is geweest. Uh -huh. Dat spelen we wel klaar. de pastoors hebben er altijd bestaan. Maar ik word de nieuwe chauffeur, de plaatsvervanger van Wimby. I'm going to go ahead and get a little bit Een zeer artistieke prestatie en een bijzonder energieke jonge dame. ze moet wel als een beetje warm wil blijven. Maar in een localiteit als dit zullen toch wel goede kleedkamers zijn, nietwaar, meneer Baanders? Je hebt alleen het beste van het beste, heer kapelaan. Juist. Ach, meneer Baanders, ja? ik ben pastoor. Oh. Het is natuurlijk vrij onbelangrijk, maar ach, u begrijpt. Sorry, eh, pastoor, ik zal eraan denken. Nou. Wat drinken de heren? In deze plezierige omgeving geloof ik dat een klein cognacje wel zou passen. En jullie, jongens? Cognac? Nee. Ik niks. Uh, ik moet nog rijden. En onze nieuwe vriend? Ga ja, maar. Morrel. Rixie! Ja, Jenny! Twee cognac, een tomatensap en een oude. Dan neem zelf ook wat, hè? Komt aan. Moet je de waarheid te zeggen. Pas toe je. Hij heeft me wel een schot bezorgd. Oh ja, meneer Baanders. Tja, toen dus Rijmers mij vertelde dat u de baas van de zaak was, dacht ik eigenlijk dat hij me in de boot nam. Ik hoop dat hij u heeft overtuigd. Zeker. Trouwens, u bent zelf meegekomen om het te overtuigen. Maar verbaasd blijf ik dat wel. En toch is het vrij normaal, meneer Baanders. Smokkelen is een traditionele bezigheid in een vissersdorp. En mijn leiderschap kan ook traditioneel kunnen noemen. Ik hoop dat u geen klachten heeft over de doelmatigheid van onze kleine organisatie. Helemaal niet, het gaat prachtig, geweldig. Mijn gelukwensen. Dank u, meneer Baanders. Maar u moet niet vergeten dat de hele organisatie eigenlijk erg eenvoudig is. Met een beetje zorg voor de details kan er vrijwel niets fout gaan. Soms moeten we natuurlijk extra voorzichtig zijn... wanneer er iets onverwachts gebeurt. Tot, eh, tot de cadeau van Wimpy Karel. Dat me verschrikkelijk. Wimpy was een aardige jongen. Eigenlijk verwijt ik het mezelf een beetje. Ik had hem niet zoveel dank moeten geven. Toen hij wegging, toen leek hij voorkomen in orde en je mag toch verwachten was uw jongen dat hij tegen een borrel kan, hè? Ik mm -hmm. kwam met u de buiten. U kunt niet van Stel voor het beestelijke vermogen van uw kabels meewamers moet ook zijn. Zijn dood is een persoonlijke zaak voor ons, die we los moeten zien van de problemen van onze organisatie. Ik ben er zeker van dat u tevreden zult zijn met het werk van John Ebert. Ongetwijfeld. Je weet hoe het gaat, John? Ja, Tom met het maar geweest. Dat is wel geregeld. Ah, dat is Wie heeft die maatje geleid? Ik. Oh. Wie is die leider? Het is erg plezierig en goed georganiseerd. Zoiets hebben wij niet in ons goede zeekerken. Maar wat is precies uw taak, juffrouw? Nou, oh, zeg maar trixie hoor. Ik, uh, ja, ik ben een gastvrouw, hè? Een gastvrouw? wat ja. een gast dacht ik. Ja, de klantenpolitie is wel heel gemakkelijk. Ach ja, natuurlijk. Vroeger strippen, uh, uh, uh, uh, uh, danste ik, hè? Maar daar ben ik nou te oud voor. Dan bent u ongetwijfeld een bijzonder attractieve danseres geweest. Maar ik ben er zeker van dat de dame die daar gisteren bezig is, niet veel meer is. Ande de groene zij staat, maar wat zij doet is specialistenwerk, hè? Ja. Dat is dus geloof, bedoel bedoeld. Ja. Ja. En zolang ze met een buis draaien is het goed. <laughs> is het werkelijk een Arabische? Lala? Ze huh? heet Grietje Peet. Oh, oh, dan heb ik nog meer respect voor haar. In staat zijn de volkskunst van een vreemde natie zo eigen te maken, dat is een hele prestatie. Dus u bent een gastvrouw. Dat is het. Ja. Heb jij ooit wijden onze vriend Wim Kabels onder je gastvrouwelijke hoede nee. genomen? Ja, ik heb Wimpy gekend. Uh. Tragische geschiedenis. Ja. We zullen hem ons altijd herinneren als een goed mens. Blijf aan denken. En, en, en zeg je die jongens: dat ze ook kan aan denken. En wat er met hem gebeurd is. Dat kan met iedereen gebeuren. Dat is een waarschuwing. Gaat denk er goed aan. Van mij weet je niets. Dank je, Trixie... Schat. Pimpie, wat gelijk. Tja, uh, nou zullen we vragen of wij de hels kunt als het klaar is. Nog een bolletje, jongens? John. Ja? Nog een week en dan is het scenario klaar. En? Wat gaan we dan doen? Terug naar Amsterdam natuurlijk. In de weekends kun je naar Zane gaan. Of je trouwt meteen met haar. Dan heb je die zorg ook niet meer. Met ons zit het wel goed. Ik bedoelde die andere zaak. Oh, daar houden de pastoor George en de anderen zich wel mee bezig. Maar wij zijn er nou bij betrokken. Verrek, je gaat zelfs voor ze rijden. Tja, dat is alleen maar een afspraak. Vooralsnog wordt er helemaal niet gereden. Ja, vooralsnog. Maar, maar het kan nog wel weken of maanden duren voordat er weer een lading binnenkomt. Mm, dat weet ik, ja. En ik wil erbij zijn als er wat gebeurt. Wat moeten we dan doen? Onze banen eraan geven en in zeekerken gaan wonen. De hemel mag het weten. Luister. Ik wil er even bij zijn als jij. Hm? Er stinkt iets. En wel zo smerig, in die nachtclub kon je gewoon ruiken. Die baanders is zo glad als een aal. Nee, een beetje te glad. En eh, dat meisje, die Trixie, die hele avond probeerde ze ons iets te vertellen. Ze wilde ons waarschuwen, maar ze was beeldpannen. Het scheelde overigens maar een haartje of ze had de hele zaak verziekt. Ja, die pastoor met er bezig moeten zien. Geweldig. Maar het is nu wel duidelijk dat het hele dorp flink belazerd is. Dat weet de pastoor en dat weten alle mensen hier. En ze zijn erop gebeten om kiet te spelen. Maar wij maken ook deel uit van het dorp. Wat gaan we doen? zal wel eens met de pastoor gaan Geloof me, John. Ik waardeer jullie enthousiasme en loyaliteit. Maar je moet echt proberen de zaak even op zijn beloop te laten. Dat willen we ook wel, maar we willen er zeker van zijn dat wij gewaarschuwd worden als er iets gaat gebeuren. Ja, wat dan ook. Het gaat spannen als er weer een lading binnen moet komen. Volgens John wordt er altijd een dag of twee van tevoren gewaarschuwd. En ik beloof je dat wij jullie onmiddellijk op de hoogte zullen stellen. Dank u, meneer Postel. Het lijkt me overigens verstandig als jullie in Amsterdam het Rembrandtsplein en het Verenbappenplein zoveel mogelijk meiden. Je ziet jezelf zelfs anders aan noodloos gevaar blootstellen. Amsterdam zonder het Verenbappenplein. Het was een dolaardig verbannen te lijken. Maar je hebt gelijk, ik zal het even zien.